Radio 501, de volle laag. Lucien Geefkens. 501. Ja, inderdaad en uh, welkom uh, op deze Koningin in de dag natuurlijk, uh, volle laag, uh, natuurlijk ook aanwezig met muziek en uh, wat we beginnen mee. Nou, natuurlijk is dat uh, muziek uh, natuurlijk uh, een uh, jingle bijvoorbeeld. Bea de koningin, de koningin, men viert feest. Ze is al langjarige, ze is al langjarig geweest, maar het volk viert weer feest. Hier op 501 een hele mooie parade, van anderhanden platen aan de Hoornse Rommelmarkt. Niemand die al weet wat we zullen gaan draaien. Waarover we gaan praten, Pekinees of Hardervart. Koning Alexander wacht nog op abdicatie. Maxima hapt nog naar de welbekende koek. Habea van Oranje werkt alweer aan de formatie. Bezoekers van de optocht komen niet uit vreemde hoek. Dicht voor geen tochraak van onze koningin. Hare majesteit doet nu gewoon haar eigen ding. Zwaaien naar de mensen, luisteren naar het gepraat. Eh, kinders horen zingen en wel dansers op de straat natuurlijk, ja, ook dansers natuurlijk. Rond een uur of twee is het heetje weer voorbij, een toespraak van de beuri, nog een kleine lekkernij. Amalia en zo houden keurig hun mond, want zo'n veenendaalse koek is wel lekker en gezond. En ondertussen klinkt de volle Lago 501, we jagen in een uur heel wat platen er doorheen. Opera en jazz, wat marse volksmuziek en pop. Het tikje voor een prikkie tijdens vrijmarkt op de kont. Een mooie pruik, een mooie hoed. Oh, Beatrice. Arema Jebea, de koningin, onze koningin, wat te feest. Ze is al langjarige, ze is al langjarig geweest. Maar het volk viert weer feest. Het haar zit stijf, het hoedje zit koket. Alle mensen hebben reuze pret. Het haren, maar je bejaar, de koningin, onze koningin, het is feest. Ze is al langjarige, ze is al langjarige, maar het is volk, volk, volk, viert weer feest. Volle lach op koningin, dag. Zo, nou dan beginnen we natuurlijk even met een gezellig balroemdansje. Uh, applaus natuurlijk uh, van mensen om ons heen. En uh, waar beginnen we echt mee? Ja, is natuurlijk een plaatje. Ja, natuurlijk, niemand minder dan Jan Kort en zijn Balroom Orchest. En uh, we beginnen natuurlijk met het nummer Is Only a Paper moon, Dus uh, we gezellig. Even kijken welke dansen zitten. Quick Step. Ja, de mensen beginnen buiten alweer uitbundig te dansen. Dat is uh, natuurlijk een radio illusie, want in het echt dansen er helemaal geen hond. Des is niet in jonge Jan Kort met zijn Balroom Ja, dit kon je gewoon kopen op Koning iedere dag. Ja, nu niet meer natuurlijk. Ik heb hem gekocht. Natuurlijk was dat een fantastische quest. en ja, dat moeten we even uitzetten voor het volgende nummer. We hebben een plaatje aangevraagd gekregen, tenminste gezellige Nederlandse feestmuziek. Gezellige Nederlandse feestmuziek, nou wat dacht je, ja wie kan dan beter uh, uh, feestmuziek maken dan Ben Versluis. Uh, ben Versluis natuurlijk, het bekende nummer De Blije Rijders. <tiedert> ja, 45, 45 toeren natuurlijk, speciaal voor jou. Ben Versluis, De Blijde Rijder. Wanneer je over luchtvervuiling praat, staat de overheid al dadelijk paraat. Om te zeggen, kleine man, haal jij je auto nou maar van de straat. Ga jij maar met de trein, dat vinden wij wel fijn. De tram is ook geen lol, dat ding is overvol, dat wordt staan. Van hier tot ginder. Misschien kunt u mij zeggen wie ik met het weekend hinder. Als ik op zondagmorgen vroeg heel knus met vrouw en kinders De grauwe stad ontvlucht in de frisse buitenlucht, want wij zijn blijde rijders. We rijden langs de waterwallenkant. We zwaaien naar de groene overkant. Naar een boer die vredig koeien melkt in een zonne land. We rijden naar het bos. We rusten op het mos en we drinken wat en we eten wat en we lopen langs de lanen totdat de schemer invalt, want dan moeten we naar huis gaan. We stappen fijn de auto in en komen veilig thuis aan en paasig met een lach, het was een fijne dag, want wij zijn blijde rijders. Velen hebben jarenlang gespaard, maar vonden het toch wel de moeite waard. Want met het kopen van een auto, ging nog heel wat meer gepaard. Meer onafhankelijkheid, en veel meer vrije tijd. Vrij om hier te gaan, vrij om daar te staan, vrij om overal naartoe te rijden. Je wist nu vrouw en kinderen met iets anders te verblijden, dan zondags op een fletje in de Bijl meer te blijven. Dat is verworvenheid van deze welvaartstijd, maar we blijven. Blijde Rijders. Ja. Natuurlijk Ben Versluis. Ja, wie kent hem niet? Natuurlijk Blijde Rijders. Ja, het gaat ook over auto's en treinen en gezellige Nederlandse feestmuziek. Hier op Radio 501. Bertus Steigerpijp. En Bertus Steigerpijp heeft dat nummertje gemaakt. En dat nummertje heet Rits. En ik, ga, ik, ga, ik zei niet, ik zei de van deur. Maar natuurlijk Bertus Steigerpijp. Voor de mensen die uit West-Friesland komen. Die kennen hem we natuurlijk wel. Hier is hij dan met zijn hit... Rits, nou dat moet natuurlijk een geweldig nummer wezen, anders. Uh... Uh. Oh, in dit kader gaan we straks ook even. Uh, niemand minder dan uh, Prince draaien. Nou zit er een kraak in. Ik weet niet of ik uh, dat nog wel uithoor. Ik, even... ik had hem even schoon moeten maken. Even schoonmaken jongens. Even schoonmaken. Ja, nou, nou is het afgelopen denk ik. Oh, hij tikt nog steeds. Ah, Die tik is weg. Better Stijgenpijp natuurlijk op uh, 501 uh, met het nummer Ritz. Ja, natuurlijk uh, voor de mensen die dat kennen. En voor de mensen die het niet kennen, was het nog steeds Better Stijgenpijp met dat nummer Ritz. Terwijl uh, gezellige mensen tandenpoetsen binnenkomen, gaan wij even een nieuwe plaat opzetten. Natuurlijk uh, voor u, de mensen die voorbij komen en de mensen die aan de radio gekluisterd zitten met naar dit nummer van uh, Better Stijgenpijp. kunnen niks anders draaien natuurlijk dan, dan uh, Prince. En uh, dat was heel aardig van Prince dat hij opzette welke kant. Wat is This side, Nee, ik moet die andere hebben. Uh, kutnummers uh, kut gaan we niet draaien van K Prins alleen goede nummers en dit is toevallig eentje ja, er komt ie hoor uh, Purple Rain Ja, het regent niet, uh, maar voor de mensen die dan toch terugdenken met heimwee naar vorig jaar dat het hartstikke hard regende uh, Purple Rain van natuurlijk uh, Prins I never to call you when you I never Gelijk buiten spontaan schuiven. Uitrecht natuurlijk is een fantastisch schuifelnummer. Ja, dat was natuurlijk Prince met Purple Rain. Wie kent hem niet? Prince, kent hem niet? Ja, dat is natuurlijk een goede vriend van velen. En een, ja, een goed bekende van TV en van, natuurlijk van de platen die hij heeft gemaakt in zijn leven. 50 cent was dit natuurlijk wederom op Koningdag. Want waar zijn we mee bezig? Waar zijn we eigenlijk mee bezig? Nou, nou, nou, nou, nou, nou. nou. Het is natuurlijk nou, niks minder dan. Ik moet even het goede effectje erbij halen. Ja, natuurlijk. Het is niks minder dan. Rommelmarkt Recordings. zijn natuurlijk tijdens de Royale Laag hier op Radio 501. En uh, we gaan weer verder natuurlijk met niemand minder dan Gérard Lenormand. En. Uh, nou ja, uh, Provence et Normandie. Ja, kijk, we, we moeten toch een beetje trouw zijn aan onze uh, Spaanse-Franse uh, uh, uh, voorouderen. Als je een Franse voorouder hebt, natuurlijk. Uh, Gérard Lenormand, dus entre Provence et Speciaal voor uh, mensen die uh, van Francis Jansson houden. Ik zou zeggen, galm lekker mee. Hier komt-ie dan. Wederom 50 cent, hè? 50 cent. Je voudrais passer des vacances. Moitié soleil et moitié pluie. Alors, j'ai le coeur qui balance. de provence et normandie tous Voor de mensen die uh, Frans kunnen spreken inmiddels ja. hebben we een vliegplaatje binnengekregen. Ik kan natuurlijk ook allemaal hè, voor zo'n plaatje indienen 50 cent alleen maar ja. Dat is het? Uh, geen geld. Uh, mooie gitaar nou, en solo. Uh, een ouderwetse Franse uh, Veenhout natuurlijk uh, voor deze plaat, uh, want we moeten meer draaien en natuurlijk het uh, verzoekplaatje van Pepijn Verheul, die gaan we natuurlijk draaien, speciaal voor jou op Radio 1. en natuurlijk speciaal voor Pepijn. En uh, het nummer dat we gaan uh, draaien is natuurlijk van Loving My Fucking Ass Off. nou dat is uh, altijd uh, een feest met die mensen. En, uh, maar in dit geval is het natuurlijk uh, Sorry for Party Rocking, wat natuurlijk een uh, puikenplaat is, uh, al zeg ik zelf. In ieder geval zegt Pepijn dat en, uh, Dat we wel deze nog even verder hergaan. En dan gaan we heel erg. Uh... Sorry Bob. Ja. Right oh ja. Yeah. Yeah. Oh ja. Yeah. Ja, yeah, I be up in the party, looking for a high in the bone. And they just call Buffalo. Off the rock, off the tron, shit, whatever's tasty We don't got no manners, hanging off the rafters Let's go drink a drink, a hundred bucks, you won't that last. Check my style Take a good look I'm fresh bitch In my way with the music So loud I'm deaf bitch Getting great At a red light With people watching Sorry for party rocking If you show up Already toe up This is what you say Sorry for party rocking And if you're blacked out With your sack out This is what you say Sorry for party body... And if you throw up in your hoes' cup, this is what you say. Sorry for falling. And, and if she has a hissy fit, cause you're whiskey dick, this is what you say. Sorry for falling. When I'm in the club, I've been really drunk And I see a fat booty You gotta have it, I'ma grab it It's a habit, automatic Like Uzi, Uzi With the sick flow, make a chick go crazy And flash them ta-ta Spread food, the dude, a true Party by God. I'm shooting to the game too It's called beer pong and I can't lose I got a bunch of bad bitches in the back With some rock on tapping a little bit of great goose Ooh. Oh yeah, we killing shit With all money, we diligent So here's a sorry in advance No hard feelings, bitch. Sorry for party rockin'. <laughs> People always say that my music's loud. Sorry for party rocking. Neighbors complain, say turn it down. Sorry. Ja, Loving My Fucking Ass Off natuurlijk speciaal op Radio 51 voor Pepijn Verheul. Uh, Pepijn, dankjewel voor dit verzoekplaatje. De, normaal gesproken draait ik natuurlijk nooit bij deze hippe muziek. Vandaar dat er nu Kylie ook gaan draaien. Weer 50 Cent, een maxi-single. Uh. Ze gaat Frans zingen, speciaal voor uh, jullie. We waren toch wel een beetje in het Frans bezig. Je ne sais pas pourquoi. Ik weet niet waarom ik deze draai, maar uh, bij deze. Heb je ook verzoekplaatjes, dan kun je dat doen. Hier kan je uit mijn single collectie die ik vandaag heb opgeduikeld op de Markt natuurlijk. Uh, gewoon, uh, ja, kan je gewoon uitzoeken. Speciaal uh, ja, voor, uh, voor, uh, voor jou, jouw luistergenot. I'm Oh, oh, oh, oh, oh. Ja, we gaan gewoon even een oude Wester doen natuurlijk. Uh, er moet nog meer muziek draaien, dus we uh, nog wat. Uh, alweer 2,5 minuut gedraaid op jouw Radio 501. Dat is alweer uh, ruim voldoende, zeg ik altijd maar weer. Uh, ik zou zeggen, uh, ja, uh, als je verzoekplaatjes hebt, je kan hier even een singeltje uit komen zoeken. Dan draaien we die gewoon uh, allemaal. Toen, uh, in het kader van uh, Rommel Marks Recordings, uh, hier op Radio 501. Rommelmarktrecordings Recordings allemaal uh, gekocht op de Rommelmarkt natuurlijk uh, vandaag voor uh, bedragen tussen de 50 cent en natuurlijk gratis uh, en natuurlijk uh, 2 euro. Dan gaan we verder met Cornelis Vrijswijk toen hij nog in Nederland woonde. Uh, daarna ging hij natuurlijk naar Zweden, heeft hij een gigantische goede carrière op, uh, op, uh, opgeduikeld. En uh, even kijken, we draaien even een nummer. Uh, leven en uh, laten leven, want daar gaat het uh, tenslotte om. Hè. Het is een vrijmarkt, dus laten we elkaar gewoon even leven en uh, laten leven. Uh, ik zou zeggen, hier is... Uh, Niemand minder dan Cornelis Vreeswijk met een bekende plaat van hem. Leven en laten leven. Doe wat water in de wijn, schenk nog eens een biertje. Gun de ridders van de pijn nog eens een pleziertje. Zet de meisjes op een rijtje, lok de paap eruit, zijn pijtje. Geef de gastvrouw maar een zoen. Want we zitten zonder poen.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 Scherp je blik om te ontdekken wie je een ander laat verrekken. En wees zuinig op je wijf. Want dat is je eigen lijf. Ja, dat was natuurlijk uh, Treeswijk met een plaats. Natuurlijk, uh, leven en later leven, tijdens uh, de vrijmarkt natuurlijk. Uh, Rommelmarkt, recordings. Uh, en wat gaan we nu draaien natuurlijk? Al die zijn weer aan het toeren trouwens. Uh, het nummer dat we gaan draaien van hun uh, LP, die ik hier uh, toevallig heb gescoord uh, vandaag. Even kijken. Oh, wacht. Dit is uh, baan B. Nee, nee. Toch niet. Uh, is natuurlijk nummer drie. Nummer drie um, ja. Van kant 2. En dat nummer dat we gaan draaien. Ik, ik stop hem gewoon hierin en dan zie ik wel wat eruit komt. Volgens mij zit wheelchair groupie. Ja, de mensen met een rolstoel. Ook jullie kunnen groupie worden. Het van nummer van Alkin. Uh, dat duurt Wheelchair groupie op 501. Wederom 1 euro, 1 euro op de rommark. Diamonds and pearls, you look like a lady. Who are well, you been pulling around with me? We're speaking love, but you cry like a baby. Come on bear, don't mess around with me. Farewell, Miss Barcelona. You know my hipnot trainer's waiting for me. She shouldn't win the water for driving me crazy. natuurlijk Al Queen of Al Queen. hoe zeg je dat eigenlijk? Ja, hoe zeg je dat? Nou, dat is natuurlijk de vraag die mensen wel stellen. Als zij een bandnaam horen waarvan zij de uitspraak niet weten... dan vragen ze meestal, god, hoe zou je dat toch uitspreken? En vaak volgt er dan een soort uitspraak die best wel eens de goede zou kunnen zijn. En uh, terwijl ik nog door even doorpraat, om de ruimte op te vullen tussen twee platen... die je moet verwisselen, gaan we natuurlijk verder met een fantastisch hit... voor Willy Alberti. Uh, ja, Nederlandstalige feestmuziek, het werd al eerder gevraagd. Hij krijgt gewoon nog, nog, nog een plaat uh, voor zijn oren... even ja, goed neerzetten natuurlijk, uh, voor mensen. Uh, gaan we verder natuurlijk, uh, Willy Alberti. Marina, Marina, Marina, Marina. Nou, moet je eens even zien, hè, je kan marina. Marina Marina Marina, die wonen uw Marina Marina, Marina. marina. Oh presto mia non mi la sciare son Karina, ma lei non vuol saperne del mio amor. Cosa farò per conquistar suo cuor? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille allora. Quando li dissi che la volevo amare, mi diedi un bacio e l'amor fuociò.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 Non mi devi rovinare, oh no no no no no. Marina, Marina, Marina, ti volevo più presto sposar. Marina, Marina, Marina, ti volevo più presto sposar. Oh mia, no, non mi lasciar, non mi devi rovinar. Ja, we lijken wel een echte radiopiraten in deze muziek. En we gaan er gewoon nog even door. Uh, wat is het ook alweer? Ja, Corrie Brokken natuurlijk. Ik uh, moet hem eerst even opleggen natuurlijk. Uh, terwijl ik dat vertel, Corrie Brokken heeft een liedje geschreven. Uh, ja, tenminste zij die zelf natuurlijk. Uh, arrangementen zijn van Bob Azam en uh, Van Hemert. Uh, niemand minder dan Van Hemert trouwens. Dus uh, ik zou zeggen, uh, geniet ervan. Uh, zij zingt het wel zelf. Dat is dan wel weer een hele prestatie natuurlijk van Corrie Brokken. Mustafa. schijnt volgens... Volgens de verkoper die achter het kraampje stond, was het een heel uh, grappig nummer. En uh, nou, daar gaan we natuurlijk. Of oh, ja, gewoon voetstoos Gewoon vanuit. En nou uh, ja. Ah, begin ik het kraken. Hartstikke goed. Corrie Brokken met. Uh, ja, niemand minder dan Mustafa. Dus ook voor. het speciaal voor de. Ja, ik wil even zeggen, speciaal voor Mustafa. Salam. Onder de manen schijnen de plata. Wil ik jou sultan zijn, wist jij dan mijn sultane? Wat kunnen jouw goud en juwelen gehelen? In de Sahara kun je spelen met kamelen. Dat zegt mijn vriendje Moestafa. Hij neemt het goed, de snoezbaar ja. Hij is van origine Arabier. Dat bier is best, maar blijft toch liever hier. je maar van mij wilt houden en te zijn op tijd wilt trouwen, gaan we een oase bouwen en een Arabiertje brouwen. Dat zegt mijn vriendje Moes Hij meent het goed, de snoes maar ja. Hij is van origine, een Arabier. Dat bier is Uh, Mustafa, ik vond het een geweldig nummer en uh, omdat dat zo geweldig is gaan we verder met uh, dance muziek. Ah, uh, is natuurlijk muziek. Uh, ja, in de volle laag, uh, dit is de volle laag, de royale laag. Uh, zo vol zit hij dat hij royaal is. Ja, we hebben allemaal rommelmarkt uh, waar. Uh, rommelmarkt, recordings vandaag uh, op Radio 501 en uh, ja, veel speciaal voor mensen die van dansmuziek houden gaan we, ja, gaan we gewoon luisteren naar, um, even kijken. Ja, dance with the guitar man. Guitar Man, natuurlijk niet uh, Guitar Man van dat Vallenamse bandje, Guitar Man. Maar uh, natuurlijk gewoon Guitar, guitar, guitar Man van de Timebeats met uh, onderleiding van Haddon. Met zang van Charlie, uh, Charlie, uh, Charlie, Charlie Young. Oh, wacht even. Ja, zo, zo groot als een single en dan toch 33 toeren. Het is fantastisch. Dat uh, dansmuziek speciaal voor jou hier op Radio 501. En we gaan ondertussen even verder met uh, nog meer muziek. En uh, natuurlijk muziek uh, om van te genieten. En natuurlijk muziek om te haten. Daarom gaan we verder met Jasperina de Jong. Met uh, Jasperina aan de lijn. En dat is natuurlijk een reclameplaatje. Ook dat verkoopt op rommelmarkten. Zoals uh, vandaag. Uh, nou ja, noem het maar weer. Rommel. Hè? Noem het maar weer rommel. Speciaal uh, voor jou is dit gewoon uh, niet echt de Rommel, rommel. Uh, maar gewoon uh, muziek uh, om van te genieten. En... Wat is dit weer? Dat is natuurlijk... Uh, ja, hallo, sectoren. met... Ach, ben jij het mis Oh, je... Ja, nee, ja, je helemaal niet. Nee, Ik inderdaad. ben bezig met de was. Ja. Nee, dat hoeft helemaal niet, mee. dat hoeft niet op, nee, Met zo'n trommelwasmachine heb je er toch geen omkijken naar Nee. Nou, dan kunnen we lekker even rustig klessen. Ja, dat dacht ik Wat ook. ik erin doe? Ja. Nou, natuurlijk al of al, hoe je nou, het noemen inderdaad. wilt. Ja, ja. Ik bedoel, je schrijft het eigenlijk al. Ja, al. Nou ja, daar. dat wil natuurlijk zeggen. Je schrijft het al... Met twee L'en op zijn Engels dus. Ja, dus het is al, maar iedereen zegt natuurlijk al. Omdat je het met een A schrijft, snap je? Nou, zelf noemen ze het trouwens ook al. Ja, inderdaad. Omdat ze wel snappen dat iedereen al zal zeggen. Hoewel ja. het al is. Nou ja, dat is net als met knetmief. Het is al al in, natuurlijk. Hm? Hoe ik weet dat ze zelf al zeggen? Nou, je, je kent het deuntje toch wel op de ster? Biologisch al, biologisch al. Veilig voor u. Wat ik zie... Of ik veel Alles wat ik weet is dat het al heet En dat het erg goed is Maar waar doe jij je was dan mee? Wat zeg je me nou? Vanwege dat grammofoonplaatje? Nou, dat vind ik nou je reinste volslagen kolder Je koopt een wasmiddel toch niet vanwege een grammofoonplaatje, Maar omdat het goed is voor de was Van een grammofoonplaatje wordt je was niet witter Zeg ik altijd Ja, natuurlijk heb ik dat plaatje ook Maar ik gebruikte al allang Hoor mij is al lang. Vanwege al die enzymen Natuurlijk zitten die erin Natuurlijk bestaan die dingen. Ja, heb ik vroeger ook gedacht, eerlijk gezegd. Ik dacht, enzymen, dat lijkt me zo'n woord wat die reclame mensen verzonnen hebben. Ik dacht, uh, biologisch wasmiddel, flauwekul. Ik ken een heleboel biologische functies, maar daar is was er niet bij, hoogst daarna. <laughs> maar ja, toen ik merkte dat het al zoveel beter was dan al die andere wasmiddelen, toen dacht ik. Ja, ik Jasprin, ik, ik, ik moet even ophangen. Jasprin, ik moet even ophangen. Natuurlijk weet ik ja. dat het encyclopedie Ja, je moet even. Heet. Ja, inderdaad, Jasprin, dat was heel gezellig. Jasper in aan de lijn, heel gezellig, heel gezellig humor om, het, om te lachen. Uh, ja, misschien was er B-kant, was er al een liedje geweest, dat had heel goed gekund. Uh, maar we gaan gewoon verder met de, de Beatles, uh, Met een grote appel erop natuurlijk. Uh, draai gewoon even nummer 1. Maar welk nummer van de Beatles is niet nummer 1. Uh, nummer 1, dus, uh, hier op jouw radio 501. De Beatles A Strawberry Fields Forever. Ja, dus uh, gewoon of 501 tijdens de rommelmarkt recordings. Ook deze plaat was weer 1 euro. Let me take you down.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 Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Ja, dat zijn natuurlijk de uh, Beatles. En uh, natuurlijk met uh, cello-muziek, gitaar. En uh, ook cello. Plaf Schimbel, of is het? Uh, ja, de Beatles die kunnen natuurlijk niet ontbreken als je ook een plaat van de Beatles hebt gekocht. Uh, ja. Gaan we verder met uh, nog meer muziek. Natuurlijk uh, we hebben natuurlijk niet alleen de Beatles gekocht, maar ook andere platen. Deze Beatles plaat kost overigens 1,50 euro, maar dan krijg je er gelijk ook wel twee. Ja, natuurlijk. is dat uh, een fantastische score. Uh, natuurlijk gaan we verder met muziek. Uh, ja, hoe kan het ook anders? Uh, ja, het leek mij wel aardig, om dan, uh, omdat ik die ook gekocht heb natuurlijk. Um, Hé, hey, wat is dit nou? Uh, ja, fulfilling dus. Wacht ervoor. Ja, dit is een hele andere plaat. Dus dit, uh, dit is niet Stevie Wonder. Of toch wel? Ja, inderdaad, het is toch nog Stevie Wonder. Uh, maar het is een andere plaat, dus iemand heeft... Uh, dat is leuk, hè? Uh, als je nou... Uh, uh, weet je wat uh, leuk is? Uh, als je wil voorkomen dat uh, je, je, je, je platter zal worden... Moet je gewoon uh, alle... Alle platen die je hebt in de andere hoek stoppen, dat is, uh, als die dan gestolen worden, dan hebben ze in ieder geval nog een kutklus om dat allemaal weer bij elkaar te krijgen. Uh, we doen even een onbekend nummer. Ik dacht: uh, Don't you worry about a thing. Maar dat, uh, ja, dat is dus gewoon een illusie. Uh, dus maak je geen zorgen. We hebben gewoon nog een ander nummer van Stevie Wonder. Ja, inderdaad. Dit is nog even de outro van het vorige nummer. En dan gaan we verder met het nieuwe nummer. En dat nieuwe nummer is natuurlijk. Uh, ja dat, dat, dat. wat was eigenlijk weer ja nou dit nummer dit nummer gewoon Stevie Wonder op Radio 501 Wonder. Ja, is voor alle mensen die daar buiten zijn aan het schuiven aan het nadenken over het leven. I really do. terwijl wij nog even nagenieten van de bron van de Vlaanspeller. Ja, ja, hey, zegt. Hey, dit is de dat ik moet draaien. Dit had dit, dat ik, dit dat ik moet dit ik moeten draaien. Dit, ja, ja, helaas. Ja, dat was alweer de volle laag. De royale laag. royale natuurlijk, die verander de in. Nee, voor de mensen die die woordspellen nog niet helemaal begrijpen. Maar. de Rollmark recordings. Allemaal platen van de Rommelmarkt. En ik ga even tellen. Ik heb er gewoon nog heel veel meer. Dus, uh, ik zou gewoon zeggen, iedere zondag uh, tussen uh, 6 en 8. Natuurlijk, tijdens uh, Studiosport. Uh, de volle laag op radio 501. En terwijl we plaatsmaken voor de volgende, gaan wij straks nog even genieten van een uh, fantastisch chanson. En Oda aan de koningin, ja, we, we draaien gewoon uh, de jingle nog een keer en we zingen gewoon. Uh, ja. En ondertussen kunnen we vermelden dat we nog doorgaan tot een uur of zes. Dan heb je gewoon een live radio uh, vanuit Radio 501, zeggen nummer uh, 164. Ja. Uh, ja, mensen die brieven willen sturen, dat kan natuurlijk, je kunt hem hier in de briefbus doen. Uh, uh, verzoekplaatjes, 50 cent naar de wc voor 1 euro, 1 eurotje maar, 1 eurotje maar. Ja inderdaad, hier mocht u graag naar de wc. Hij ah, natuurlijk, uh, plaat aanvragen. 50 cent, uh, we hebben hier nog wel simpeltjes staan voor de mensen die dat uh, leuk vinden. En voor de mensen die dat niet leuk vinden, hebben ze ook gewoon staan. Uh, maar niet speciaal voor hen natuurlijk, vooral speciaal voor de mensen die het leuk vinden. Ga uh, nou, we gaan zo verder, uh, ik krijg wie na? Uh, Barry, hier komt hierna gewoon met uh, fantastische klanken. Royal Dreads. Royal Dress, natuurlijk eh, oranje gekleurd, denk ik. Dan eh, gaan we nog even uit met de jingle en de reclame. En daarna komt Barry dus met Royal. Yes! Nee, niet geen ja Dat Het is nog heel zomers uh, buiten, wat af kunnen de mensen wel wat uh, dreadlock muziek gebruiken. Yeah. Eh, terwijl hij nog een uh, mooie aanschaf doet, ik zie daar nog een boekje liggen voor 1 euro. Fantastisch boek. Wat een mooi boek. Mensen, uh, ga die scoren. Ik heb er zelf ook eentje gekocht van drie kwartissen. Van nou, dat kan ik je verwittigen. Uh, nee, wat was het ook weer? Nou, de boorspel, ik vergeten. Gaan wij verder met de jingle? Oh, dan de koningin. Yes! En daarna de reclame. Voor jou. Goed. Een mooie pruik, een mooie hoed. Oh, Beatrix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 Niemand die al weet wat we zullen gaan draaien Waarover we gaan praten, Pekingese of hartinfarct Koning Alexander wacht nog op abdicatie Maxima had nog naar de welbekende Koek Wea van Oranje werkt weer aan de formatie En bezoekers van de optocht komen niet uit Vreemde Hoek Dit jaar volgt geen toespraak van onze koningin Hare majesteit doet u gewoon haar eigen ding Zwaaien naar de mensen, luisteren naar het gepraat. Kinderkoren zingen en wat dansers op de straat. Rond een uur of twee is het feestje weer voorbij. De koning van de beuri en een lekker lekkernij. Amalia en zo houden keurig hun spoel. Want mooi zo'n venendalse koek is lekker gezond. En ondertussen klinkt de volle laag op 501. We dragen in een uur heel wat platen er doorheen. Opera en jazz, wat maar zijn volksmuziek en pop. Dat ik je voor een prikje tijdens vrij maakt op de kop een mooie pruik, een hoed. oh Beatrix! Komt ie hoor! Haar en maaie, Bea de koningin, onze koningin, het is weer feest. Ze is al langjarig, ze is al langjarig geweest, maar het volk viert weer feest. Het haar zit stijf, het hoekje zit koket. Alle mensen hebben reuze pret, haren maar je de koningin aan de koningin. Wat een feest! Ze is al langjarige, ze is al langjarige, maar het volk viert weer feest. Volle lach, volle lach, volle lach op koningin dag. Ja, dat ging heel goed, maar toch ja. Oh, ja, ja, uh, ja. Uh, ja. Uh, ja. Inderdaad, uh, zoeken uh, speciaal voor mensen. Inderdaad, hey, een applaus. We nou, de mensen We uh, voor de mensen die meer willen natuurlijk... Uh, ...hier is de reclame voor de mensen die speciaal die reclame willen. Uh, ja. Oh ja, ja, ja, ja, daar komt ie! Straks in Rastabarri met zijn In Nederland hebben al 1 miljoen mensen diabetes. Diabetes is een ernstige ziekte. Bent u 45 jaar of ouder, dan heeft u misschien een verhoogd risico op diabetes. U kunt er zelf veel aan doen om het risico te verkleinen.